Book 2ูเก้าสิบหกเาสคำสันธานสามฟุวอร์ดเดนเดลรีฟุวอร์ดเดนรีผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง Ik sta op zodra de wekker gaat. Ik sta op zodra de wekker gaat. Ik word moe zodra ik moet leren. Ik word moe zodra ik moet leren. Ik ga stop met werken zodra ik 60 ben. Ik houd op met werken zodra ik zestig ben. Kun je e n Wanneer belt u op? Wanneer belt u op? Tantie die ik heb. Zolang ik een moment tijd heb. z o l a u w ik een moment tijd heb. Hij belt op. Zodra hij een beetje tijd heeft. Hij belt op zodra hij een beetje tijd heeft. h o e l a n g b l i j f t u werk e n k h k nog e r d n je werk g v e r n k je t o g v n u werk g v e n k k nog n werk e n t o t d e t w k nog Kun j k nog je werk e n k o g v n g v k k n n k k nog je werk e n k o g v n g v k k n n ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ ik blijf ง e r k ร n zolang ik g ั z o n ง ben อยู่ฉันจะทำงานตราบเท่ n ที่ฉขานเนขอ่นานบที่นยังอนบเท่นเตียงแทนที่จะทำงาน hij ligt in bed in ง l a a t s van te w านเ e n อเต่านเนอเง่านนอนนเงแทนที่จะทาอพบมเแทนที่จะทำนขบที่จะทำาขบาขาาน Zij leest de krant in plaats van te koken. Zij leest de krant in plaats van te koken. Hij n a t in het park in plaats van naar huis te gaan. Hij zit in de kroeg in plaats van naar huis te gaan. Toen ik hem zag, was hij hier. Voor zover ik weet woont hij hier. Voor zover ik weet woont hij hier. Toen die ik heb gehoord, is hij in de kamer. Voor zover ik weet is zijn vrouw ziek. Voor zover ik weet is zijn vrouw ziek. Toen die ik heb gehoord, i n d a m Voor zover ik weet is hij werkloos. Voor zover ik weet is hij werkloos. ผมนอนหลับเพลินมิฉนั้นผมก็จะตรงเวลา verslapen anders was ik op tijd g ผม e e จะ ik had me v ม r s l a ร e n anders was ik op tijd g e w ว e า t ผมพลาดรถเมล์ไม่งั้นผมก็จะตรงเวลา ik h a d d e ถเมล e ไม่งั้นผมก็จะตรง s t ลาฉันพลาดรถเ e ล์ t ม h งั d นฉันก็จะตรงเ Anders was ik stip t tijd geweest. niet. op vond Ik ik de Anders weg was op tijd geweest. Ik vond de weg niet. Anders was ik op tijd geweest.